Met het NOS-journaal. Vanwege een toename van het aantal coronagevallen raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders af om op vakantie te gaan naar negen nieuwe Europese gebieden. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en verschillende regio's in Spanje, waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Voor al die steden en regio's geldt sinds middernacht code Oranje. Niet noodzakelijke reizen er naartoe worden afgeraden. En mensen die terugreizen naar Nederland krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Volgens brancheorganisatie ANVR treft dit, dit, dit duizenden mensen die nu op reis zijn. Voor de zevende dag op rij zijn tienduizenden Wit-Russen de afgelopen dag de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. President Lukashenko zegt dat de protesten een bedreiging vormen voor de hele regio... en dat hij zo nodig op de steun van zijn Russische collega Poetin kan rekenen. Wat voor steun Poetin zou willen leveren, maakte Lukashenko niet duidelijk. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn de afgelopen avond 23 mensen aangehouden.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 Door de uitbraak van het coronavirus en de bijkomende lockdown lagen de raketlanceringen in het Zuid-Amerikaanse land maandenlang stil. De lancering was eigenlijk gepland voor 31 juli, maar die datum werd verschoven vanwege een technisch mankement en slecht weer. Het weer, het koelt vannacht af tot rond de 18 graden en er kan een mistbank ontstaan.